Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een alternatieve kliniek in Bracht in Duitsland bevestigt dat een kankerpatiënt tijdens de behandeling plotseling is overleden. De kliniek zegt volledig mee te werken aan het politieonderzoek. Het Brabants Dagblad schreef dat drie patiënten van de Duitse kliniek onder verdachte omstandigheden zijn overleden. De financiële beurs waar wordt gehandeld in bitcoins is beroofd van 58 miljoen euro. Op de beurs Bitfinex wordt de virtuele munteenheid bitcoin verhandeld voor euro's of andere valuta. Hackers wisten de computers te kraken en geld weg te sluizen. Kenners houden er rekening mee dat Bitfinex de diefstal niet overleeft. Zorgverzekeraar CZ heeft veel succes met een zachte aanpak van wanbetalers. In vijf jaar tijd daalde het bedrag aan oninbare premies van 20 miljoen euro naar 10. CZ legt wanbetalers niet meteen boetes op, maar vraagt eerst wat er aan de hand is. Niet iedereen weet dat hij zorgtoeslag kan krijgen, zegt CZ. Veel hartpatiënten hebben lichamelijke klachten gekregen... door de goedkopere medicijnen die ze meekrijgen van de apotheek. De AD schrijft dat onder druk van verzekeraars... veel apothekers overstappen op nieuwe pillen. Die zijn volgens artsen wel iets goedkoper... maar leveren ook meer klachten op... waardoor de zorgkosten kunnen toenemen. In het westen van India worden ruim 20 mensen vermist doordat twee bussen in de rivier storten. De brug over de rivier stortte in, waarschijnlijk door de sterke stroming. Door de zware regenval van de laatste tijd zijn veel rivieren in India buiten hun oevers getreden. ING heeft het afgelopen kwartaal 1,3 miljard euro winst gemaakt. Bijna vier keer zoveel als in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Toen werd de winst gedrukt door een eenmalige afschrijving. De omzet was ruim 4,5 miljard en er kwamen meer klanten, zegt ING. Het weer nog, regen, vanmiddag vooral in het zuiden. In het noorden wordt het droog en het wordt 20 tot 22 graden. Morgen zon en een bui en een graad of 20. Pas tegen het weekende wordt het beter. Dit was het NGFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. In de randstad daar staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Hilversum Noord en Afrit Bunschoten, 5 kilometer. Op de A9 Amsterdam in Alkmaar, in beide richtingen voor knoopt. Rotterdamplein 2 kilometer. De brug staat daar open. En op de A27 Breda richting Gorkum, daar staan 2 kilometer file bij Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 così Goed Questo ritmo che sale senti come va come va 7 7 come va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 Side to side to symbolize needing help in the sand. For you want to quit, big mamas that the devil's up to no good, but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 Bom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 Stomp your feet, everybody, just bounce.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 Negen is zon zee, Zandvoort en Zomerhits. Solo en tuo. Ik wou, ik wou, ik wou, ik wou, ik wou, ik wou, ik wou, ik wou, ik wou, ik ik wil niet dat je Ik wil dat je me vergeet. Ik wil niet dat Ik wil niet dat me busques más Si niet vas, yo también me voy, si me das, yo también te dat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 Je so, je so, je so, je so, je The summer!